Morgen zwaar bewolkt, buien en een graad of 9. VVD-prominent Hans Wiegel noemt de uitspraken van PvdA-voorzitter Spekman onverstandig. Nivelleren is een feest, zo zei Spekman gisteren in een interview in het AD. Het is goed, zo meent hij, dat door de inkomensafhankelijke zorgpremie... de rekening eens bij de hogere inkomens komt te liggen... Politiek verslaggever Michiel Breedveld. Michiel, bij het vorige kabinet hadden we Rutte. Die zei uh, beleid waar rechts zijn vingers bij kan aflikken. Dit is een beetje een soort gelijke uitspraak he, eigenlijk. Ja, waar links zijn vingers bij zou kunnen aflikken. Ja. Alleen de toon is helemaal verkeerd gevallen. Vooral mensen die door de zorgpremie diep in de buidel moeten tasten... kunnen het eigenlijk niet verkroppen dat de PvdA zich daar kennelijk zo over verheugt. Kennelijk blij is dat de hoge inkomens gepakt worden. Of wie dan ook gepakt moet worden. Want andersom zou, je ook, zou het ook onverteerbaar zijn als gezegd zou worden... hoera, de minima moeten weer bloeden. Nou In die redenering uit Hans Wiegel, VVD-prominent, zich vanmorgen bij Eva Jinek op uh, tv. Hij meent, zo praat je niet over mensen als je offers vraagt. Dat is eigenlijk niet zo verstandig dat hij het heeft gezegd aan één kant... want hij gooit dus olie op de golven. Of olie op het vuur, moet ik zeggen, van de coalitie. En hij moet ook uitkijken, er zitten nogal wat PvdA-kiezers ook... die van deze plannen grote last zullen krijgen. Maar er spreekt ook een woord van, ja, afgunst uit... Van plezier dat mensen uh, met de, uit de middengroepen enorm zwaar gaan worden gepakt. Dus uh, hij heeft zich eigenlijk zichzelf daarmee te kijk gezet. Het is niet wijs van hem. Ja, Wiegel en een groot deel van de achterban verzetten zich dus zwaar tegen die inkomensafhankelijke zorgpremie. Maar hoe groot is nu de kans dat die dan van tafel gaat? Nou, vooralsnog niet zo groot, al beweert Wiegel van wel. Al was het maar omdat er in de Eerste Kamer geen meerderheid voor is. Want zelfs de SP die zegt tegen dit voorstel te stemmen. Die partij is weliswaar een voorstander van de inkomensafhankelijke zorgpremie. Maar vindt dat de middengroepen in dit voorstel veel te hard geraakt worden. Maar goed, we moeten het nog zien of de SP inderdaad tegen zal stemmen... daar ze wel voor die in inkomensafhankelijke zorgpremie zijn. Dus zo zeker zou ik daar niet van zijn. Ja, uh... De P van de A stelt zich heel dubbel op in deze kwestie. Aan de ene kant zie je bijvoorbeeld uh, Samson die zegt naar oplossingen te willen zoeken om de uitschieters weg te willen werken. Maar ja, aan de andere kant zien we dus weer die spekman die bezweert vast te houden aan het voorstel. Kortom, wat je ziet is dat de Partij van de Arbeid aan de ene kant de coalitiepartner niet te zeer in het nauw wil drijven. Maar aan de andere kant ook niet te soepel wil zijn uh, vanwege onderhandelingen die ongetwijfeld gaan komen. Onderhandelingen om dit voorstel dus aan te passen. En volgens Wiegel moet de VVD met de pet in de hand... het initiatief nemen om daar opnieuw over te praten. He, je kunt een regeerakkoord veranderen als je dat met z'n tweeën doet. Ja. Nou, daar heb je een paar maanden de tijd voor. En ik heb toch de indruk dat de Partij van de Arbeid... en zeker meneer Samson, maar ook de vice-minister... een Asser. Dat vijf. is een hele slimme uh, man ja. en die snapt dit ook. Dus de VVD moet het voortouw nemen zal zijn hoed af moeten nemen... en zal vervolgens met de Partij van de Arbeid moeten gaan praten over... hoe komen we hier uit. Want dit voorstel is dus, ook naar mijn persoonlijke mening... totaal onaanvaardbaar. Ja, ja Volgens uh, Wiegel zit er nog genoeg pijnlijks in dit regeerakkoord... voor de Partij van de Arbeid, waar dan in ruil daarvoor... ook iets aan gedaan kan worden. Ja, De VVD moet wel, meent Wiegel. Zeker als je kijkt naar de laatste peilingen van Maurice de Hond. De, verlies, uh, de VVD verliest maar liefst veertien zetels... Ja, volgens de Hond is dat de grootste, peiling, eh, grootste daling in korte tijd... die hij ooit gemeten heeft. Ja, zet daar tegenover de Partij van de Arbeid... die nauwelijks iets merkt van die discussies over de zorgpremie... die partij verliest slechts één zetel. Ja, dus veel onrust dan vooral eh, bij de VVD-achterban. Eh, nog voor de beediging ligt hier dus een groot politiek probleem. Ja, reken maar. En het kabinet is dat nog niet tot uiting gekomen. Gisteravond eh, waren zij voor het eerst bijeen om over de portefeuilleverdeling eh, te spreken. Uh, met dat pijnlijke dossier natuurlijk van de zorgpremie. Nou, dat komt bij Edith Schippers van Volksgezondheid te liggen primair. Ook al uh, zal Financiën daar natuurlijk ook uh, nauw bij betrokken zijn... omdat dat via het loonstrookje en de belastingen wordt uh, ingeïnd. Nou ja, gisteren dus dat constituerend beraad. Nou, um, uh, ja, de Schipper zei ik al, uh, zij zal het moeten doen. En ja, ja, pikant, vrijdag liet zij al weten totaal verrast te zijn uh, door de plannen. En um, ook al sprak ze het niet hardop uit, uh, ze ziet er uh, totaal geen brood in. Dan morgenochtend om half twaalf. Dan is de, de beediging, hoe gaat dat in zijn werk? Want dat is ook anders dan anders, hè? Ja, een unicum. Uh, alleen al vanwege de twee partijen die samen een kabinet vormen. Partij van de Arbeid en VVD is uniek. Ja, en voor het eerst uh, live op televisie te zien. Uh, een camera in Huis ten Bos. Uh, dan zullen de bewindspersonen... Een getrouwe vervulling van hun ambt. Uh, zweren. En dat doen zij aan de kroon. In dit geval koningin Beatrix. We kunnen dat voor het eerst zien. Um, ja, je moet je zoiets voorstellen als dat in de Tweede Kamer gaat. He. Uh, zo helpen mij God almachtig met twee vingers in de lucht. Of um, uh, dat zweren en beloof ik. Nou ja, en morgen zal de kwestie, uh, hoopt het kabinet, over uh, ja, de zorgpremies een beetje onbesproken blijven. Het moet een beetje hun PR-moment zijn. De frisse aftrap van een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 Het kabinet heeft altijd volgehouden dat er geen sprake was van een imagoprobleem. De stukken die in handen zijn van nu.nl zouden dat weer spreken. Bij verschillende diplomaten zou grote behoefte bestaan aan handleidingen om imagoschade te voorkomen. En vooral vanwege het boek van Geert Wilders over de islam en de strengere immigratieregels. Het was voor diplomaten ook moeilijk om uit te leggen dat het Polen-meldpunt een initiatief was van Geert Wilders en niet van het kabinet. Dan Amerika. Veel stembureaus zitten twee dagen voor de verkiezingen in de VS zonder stroom in de getroffen staten. De storm Sandy heeft gezorgd voor stroomuitval, brandstoftekort en transportproblemen. Er zijn niet genoeg generatoren om alle stemmachines op tijd te voorzien van stroom en dus worden een aantal stembureaus teruggebracht. Maar de gouverneur van New York, Andrew Cuomo, heeft er alles aan gedaan om het brandstofprobleem op te lossen. En hij roept de mensen op vooral niet in paniek te raken. We did have a shortage in fuel delivery because the tankers were not delivering because the tankers were held in the harbor. That situation has been remedied. Fuel is on its way. You don't have to panic. We don't need the anxiety. We don't need the lines. Be prudent. But fuel is on the way. Ja, fuel is on the way, maar goed, als je nu de weg op wil, dan heb je toch een probleem, want er staan lange rijen voor benzine. Volgens deze filelezer bij een lokaal radiostation in New Jersey moeten de mensen uren wachten en geven de luisteraars elkaar tips waar er nog wel brandstof te vinden is. Still seeing some lange lines at de pump. You can check #NJGas on Twitter to see what gas stations are still open. Lots of New Jersey people giving out plenty of tips for you over there. En burgemeester Bloomberg van New York, die begrijpt de frustratie wel. Ik weet dat er mensen zijn die vandaag in hun auto's zitten voor uren om brandstof te kopen. Ik weet dat het frustrerend is en dat politieagenten op de tankstations zijn gesteld om de orde te houden. Ik vraag iedereen om geduldig te zijn en ik kan ook zeggen dat dit de komende dagen veel minder een probleem zal zijn. Ja, dan was er natuurlijk vandaag nog de New York Marathon, maar die is door de storm afgelast. Wel wordt over een paar uur een alternatief Nederlands rondje gelopen op initiatief van schaatser Erben Wennemars in Central Park. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. In het ziekenhuis in Madrid is een vierde jonge vrouw overleden die afgelopen donderdag in de verdrukking was geraakt op een Halloween feest. Het meisje van 17 werd in kritieke toestand opgenomen en overleed afgelopen nacht aan haar verwondingen. Hier kwamen drie vrouwen van 18 bij het feest om het leven. Ze werden in de mensenmassa doodgedrukt... nadat er paniek was uitgebroken in de feestzaal. Dat gebeurde vermoedelijk doordat er binnen vuurwerk was afgestoken. Volgens Spaanse media ligt er nog een vrouw van 20... in kritieke toestand in het ziekenhuis.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 Er zijn dit jaar een stuk minder muggen geteld dan vorig jaar. Onderzoekers van de Universiteit in Wageningen hebben muggenvallen uitgezet. En daarin zijn 70% minder muggen gevangen dan vorig jaar. Arno van Vliet van de Universiteit Wageningen, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe, waar komt die daling door? Uh, dat zit dan vooral uh, op twee factoren. Aan de ene kant hadden we vorig jaar in de herfst hele hoge temperaturen. Uh, vooral oktober en november vingen we eigenlijk van het hele jaar de meeste muggen. Uh, sinds het voorjaar dat we aan het meten zijn. Dagelijks tellen hoeveel muggen er in de vallen zitten. Um, dat verrast ons al dat er in het voorjaar veel zaten, of in het najaar heel veel muggen zaten. En dit jaar hadden we het najaar veel, uh, was het uh, toch een beduidend kouder dan we dat vorig jaar hadden. En we hadden natuurlijk een uh, hele bijzondere winter met december nog hele hoge temperaturen. Normaal gesproken in maart temperaturen. En toen kregen we de intense koude in, uh, uh, in februari. Nou, we hebben toen ook al gezien dat veel tuinplanten, ook fruitbomen toen een flinkje klap hebben gehad. En de muggen waarschijnlijk ook. En ja, maart was toen weer heel erg warm, bijna recordwarm. En er werd weer gevolgd door een koude, uh, koude april. Dus worden de vrouwtjesmuggen wakker en dan krijgen we weer worstoverschijn. En dat zorgt dan voor minder muggen. En dat dus 70% minder zelfs dan vorig jaar. Hoe bijzonder is dat, zo'n daling? Ja, dat is nog wel een beetje moeilijk in, uh, in een uh, wat langere termijn te zetten... omdat we eigenlijk pas sinds vorig jaar begonnen zijn met deze methodiek... om dagelijks uh, op vaste plekken uh, die muggen te bekijken. Want we willen eigenlijk een kaart brengen van wanneer heb je nou muggenoverlast overlast... en ook in de toekomst van, nou, als er is van bepaalde ziektes... die door muggen overgebracht kunnen worden. Hoe zit het dan met die ecologie van die muggen? We hebben het vooral over overlast. Wat is het voordeel van de mug? Wat, wat, wat zijn de pluspunten? Uh, nou, dat, dat is... Uh is altijd een moeilijke discussie, maar hij is er gewoon en we hebben het er last van. En wat, wel, wat wel opvallend is, en dat blijkt ook, we hebben gekeken van in welke poeltjes en wateren zitten nou de meeste muggenlarven, waar die muggen nou uiteindelijk uitkomen. Ja. En dat blijkt toch vooral de, de, de potjes en de gietertjes en de plantenbakken in onze tuinen te zijn. Uh, dus de meeste overlast uh, die we op dit moment, uh, of eigenlijk de afgelopen jaren, ervaren in onze, in, onze, in onze slaapkamer, dat zijn muggen die we zelf opkweken. Dus door inderdaad zo'n emmertje niet te legen wat in de tuin, tuin staat. Ja, precies. En vorig jaar bleef die concentratie muggen uh, heel erg laag, omdat we een recorddroog voorjaar hadden. Dus weinig watertjes waar die uh, muggen die uit winterslaap kwamen hun eitjes konden leggen. Uh, dit jaar was dat anders, maar toen hadden dus die kou uh, gedurende de winter weer. Dus op deze manier is er ook nooit te voorspellen hoe het uh, volgend jaar gaat? Want je weet niet hoe het weer is, want dat, daar is alles van afhankelijk. Nou, dat is juist grappig. Met dit soort metingen we daar, krijgen we daar steeds beter gevoel van. En ook uh, als we weten van waar uh, heb je welke waatjes, en dat zijn we allemaal in het kaart om het brengen, dan kunnen we dat soort dingen in de toekomst wel voorspellen. Hartelijk dank, Arnold van Vliet van de Universiteit Wageningen. SPORT PSV is na gisteravond de nieuwe koploper in de eredivisie. De Eindhovenaren waren op eigen veld veel te sterk voor Heracles. Het werd 4-0. Toch wilde trainer Dick Advocaat na afloop niet spreken... van de beste wedstrijd van het seizoen voor PSV. Dan hadden we meer koos moeten maken. Het team heeft goed gespeeld, hard gewerkt, uh, tactisch zeer sterk gespeeld. Maar met alle respect, we hadden natuurlijk meer koos moeten maken. Overigens kan PSV de koppositie vandaag alweer kwijtraken aan FC Twente. Maar dan moet de ploeg uit NCD wel winnen van Feyenoord. Vitesse blijft met een derde plaats goed in het spoor van PSV. Gisteravond won Vitesse in de Arena met 2-0 van Ajax. Vandaag zijn er nog wedstrijden in de Eredivisie. Met om half 1 de wedstrijd tussen FC Groningen en NEC. Henk En wat voor wedstrijd verwacht je? Ja, het, het, het is een wedstrijd die zich voltrekt in een beetje de, de, de grauwe middenmoot van de eredivisie. En het is een wedstrijd ook waarbij je kunt aanhaken in het magische linkerrijtje. FC Groningen staat op een 1e plaats met elf punten uit tien wedstrijden. NEC staat Hogers op een negende plaats met dertien punten. En het opmerkelijke aan die ploeg uit Nijmegen is dat ze nog maar één nederlaag hebben geleden in uitwedstrijden. Ze wonnen van AZ, van Heerenveen, van Peck en ze verloren alleen maar van Feyenoord met 5-1. En anderzijds heeft FC Groningen dat spel van... Heeft Groningen in de Euroborg nog niet zo vlotten... Maar één overwinning thuis behaald. En dat was een overwinning op Roda. Ik heb al even naar de opstelling gekeken. Er is heel weinig veranderd. Groningen heeft de laatste drie competitiewedstrijden in de Eredivisie verloren. Maar wel voor de beker gewonnen van ADO Den Haag met 1-0. NEC ongeveer in dezelfde opstelling als in de laatste wedstrijd tegen Roda. Maar Conboy is er vanzelfsprekend niet bij. Die kreeg toen een rode kaart van scheidsrechter Liesveld. En ook vier wedstrijden een schorsing aan zijn broek. AMIEU is nu de linker verdediger. En bij Groningen speelt Bakko. Oena weer rechtsbuiten, heeft een tijdje even rechtsbek gespeeld. Maar daar is Maaskant toch van teruggekomen. Ik verwacht een wedstrijd met veel strijden. En straks beginnen we over een stief kwartiertje. En nog een keer de hoofdpunten afgunst bij PvdA-voorzitter Spekman... zegt VVD-corrivee Wiegel. Orkaan Sandy ramp voor stembureaus VS... en veel minder muggen dan vorig jaar. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de perstribune met Govert van Brakel.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 Bij de persconferentie. En hij onafkomt hij hier over de TN. Ja, dit is een goed stel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, de perstribune met een terugblik... op de afgelopen media- en sportweek. Dit uur te gast Frits Sissing. U kent hem natuurlijk van Opsporing Verzocht. Maar vanaf komende week presenteert hij ook het programma Maestro. En daarin staat het vak van Orkestdirigent Centraal. In tweede uur Jeroen Straathof. In het verleden een fantastische lange baanschaatser. En wielrenner trouwens ook. Vandaag de dag zit hij voor het NOC-NSF in de atletencommissie. Daarvan is hij zelfs voorzitter... Wat doet je dan? En uh, dat gaat hij uitleggen, na ene. Onze vaste tv-russercent Ron van Gouwen is er natuurlijk ook, Ron. Cassie, kijken, waar gaat het over? Govertje kent ongetwijfeld de uitdrukking van je vrienden moet je het hebben. Dat is de titel van een nieuw programma bij SBS6. Maar het is ook van toepassing op de rest van de Nederlandse tv-familie. Daarover zometeen alles in Kassie kijken. En onze vliegende Zul van der Wart is een echte vliegende kip vandaag. En het mooie is, ik ga zo meteen de lucht in met uh, Thijs Liebrechts. Thijs Liebrechts uh, vliegt al een jaar of dertien... en uh, is oud uh, trainer van Excelsior, uh, Feyenoord, PSV en bondscoach. Dus ik ben heel benieuwd uh, hoe dat gaat. Dus uh, zo meteen de lucht in met Thijs Liebrechts. Hij ja, weet wat het is, Jul, om eruit te vliegen. We houden u tussendoor op de hoogte natuurlijk van de stand van zaken van de voetbalwedstrijd Groningen-NEC. Die zo dadelijk begint in het Hoge Noorden om half één. Als u vragen heeft, opmerkingen... Aan het adres van de gasten, stel ze gerust via de website deperstribune.nl. Twitter mag ook het deperstribune, hashtag uh, deperstribune. Max is geheel bij de tijd. Maestro. Maestro heet het nieuwe programma van Frits Sissing. Frits, welkom. Dankjewel. Wat is Maestro voor het programma? Maestro is een, een, een wedstrijd voor acht bekende Nederlanders... die we, een symfonieorkest mogen gaan dirigeren. Dat uh, maak je natuurlijk niet dagelijks mee. Uh, ze krijgen les van ons en elke week valt er eentje af... totdat uiteindelijk één maestro overblijft. Kijk, en de opnames zijn al begonnen? De opnames zijn begonnen. Je bent uh, vooral bekend uh, van Opsporing Verzocht... Uh, Tenminste, bij mij zal ik mm -hmm. maar zeggen. Uh, maar dat programma bestaat ook al zo lang. Uh, uh, kun je dat allemaal combineren? Amusementshows waar je ook in moet verdiepen. Klassieke muziek die, uh, die je voor de kiezer krijgt. Ja. En dan ook nog de misdaad. Ja, nou, het, het klinkt inderdaad heel erg druk. Maar uh, ik vind mezelf maar een gezegend man dat ik zoveel programma's mag doen. Het is natuurlijk schakelen. Uh, op dinsdag is het inderdaad uh, ernstig en uh, niet vrolijk wat we aan het doen zijn. Maar wel heel nuttig. En op vrijdag nemen we Meister op. En dan kan ik weer genieten van... van de klassieke muziek. Ja, ik, ik vind het leuk dat ik zoveel verschillende dingen mag doen. Zeker. Je bent uh, inderdaad een gezegend mens. En dit is de carrière uh, tot nu toe. In één minuut. Het AT5 Nieuws. Goedenavond. In ons Nieuwsuur onder meer. Architect Bioscopencomplex Haarlemmerplein laat beslag leggen op zaal De Moeders. In Dentschede wordt een de jonge vrouw midden in de nacht van haar fiets gerukt en verkracht. En de amsketting van de burgemeester van Nunspeet is gestolen. Dit is Opsporing Verzocht. Met de tja-tja-tja -ja -ja zijn hier Frits Sissing en zijn danspartner Julie Fryer. Welkom bij Bank Giro Loterij Restauratie. Waarbij u de kans krijgt een gebouw dat van historische of architectonische waarde is te redden van de ondergang. Sissing met Musical Moods. We hebben nog tien supertalenten over. Allemaal willen ze maar één ding. Die felbegeerde hoofdrol in de Andrew Lloyd Webber musical Evita. En wat werden ze fantastisch begeleid door ons op zoek naar Joseph Life Orkest. <tied> Vandaag in de hoofdrol... Dames en heren, hier is hij dan. Robert de Brink. Goedenavond, dames en heren. Goed dat u weer kijkt, want er zijn weer een heleboel misdrijven die opgelost kunnen worden als u meedenkt. Nou, Frits, het ja, is leuk om te onder, horen. Je stak ergens onderweg. je ja, in de op. hoofdrol. Dat die was ik alweer vergeten. eigenlijk. Ja, leuk programma. Was ontzettend leuk om te doen. Ik heb twaalf ja. afleveringen mogen maken. Ja, zeg, uh, de, we zitten zo ongeveer uh, in een decennium nu uh, te ja. praten in dat minuutje tussen AT5 en ja. dit, dit moment AT5. Vertel, hoe kwam jij bij uh, AT5? Uh, nou, ik, ik werkte gewoon eerst in het bedrijfsleven. Heb ik acht jaar lang gewerkt. En op een gegeven moment had ik bedacht, nou, dit is mijn jongensdroom. Uh, daar moeilijk gewoon achterna. Oh, wacht even. Nu ja, bedrijf, ja bedrijf bedrijf een dropfabrikant. Ja, ik werkte bij een dropfabrikant. Ja. Ik, ik ik was verantwoordelijk voor Pepermunt onder andere, rolletjes Pepermunt en rolletjes drop en rolletjes zuurtjes. Maar ik dacht nee, ik word echt gelukkig als ik toch bij de, bij de media hoe werk. Hoe kwam dat dat je dacht daar word ja, ik gelukkig? Ja, dat had ik vroeger als klein jongetje al. Dan zat ik televisie te kijken naar al die programma's en dacht ik daar wil ik bij zijn. Ik ging vroeger, ik woonde in Baren, ik ging naar Hilversum toe, uh, belde ik Hilversum 3 op, mag ik komen kijken? En Dan zat ik achter Joost en Draaien, achter Ferry Maat, ja. gewoon als klein jongetje. Uh, en je dacht dat wil ik ook. Dat wil ik ook. En na acht jaar bedrijfsleven dacht ik ja waarom doe ik dat dan niet? Nee, ja, wel goed dan kun je denken, maar hoe, hoe kom je er dan? Ja, nou ja, je moet een heel strategisch plan in elkaar zetten. Nee, nee je gaat gewoon ergens op af. Nee, ik ga ik, ik dacht, ik, ik ben te oud om helemaal onderaan te beginnen. Dus Hoe ik ben oud eer... was je dan? Ik was 34 of zo, denk ik. Kom. Dus ik dacht, ik ga eerst achter de schermen werken. Uh, om te leren wat het vak precies inhoudt. Dus ik ben via id IDTV bij AT5 terechtgekomen. Achter de schermen. Uh, en, en toen heb ik heel even dat nieuws gepresenteerd, maar dan ben ik na 16 keer ben ik van het scherm afgehaald, want dat ging gewoon niet goed. Het is toch een vak, dus dat moet je leren, moet je begeleiding in krijgen. Dat kreeg ik niet bij AT5. Toen ben ik daar achter de schermen gaan werken. Zo heb ik een beetje geleerd wat er allemaal bij komt kijken en wie wat doet, hè, want alles is belangrijk achter die schermen. En na drie jaar ben ik weer eens voorzichtig uh, tegen iemand gaan zeggen, god, ik zou wel weer voor die camera willen. Ja. En toen leerde ik Ad Schavenzander kennen, die net directeur werd bij de AVRO en die zei nou, er is een gat bij opsporing zocht op locatie, wil je een een -test doen. En, en zo is het balletje gaan rollen. Ja. En dat rond maar door. En dat blijft gelukkig nog rollen, ja. Mm. Heerlijk. Ja. ze dat Opsporing Verzocht. Uh, wat, wat, wat vind je daarvan? Toen je dat ging doen, wat, uh, ergens staan... en kijken of ja. de misdaad ter plekke gezicht kan krijgen? Ja, dat, dat was natuurlijk niet mijn eerste keuze. Want als jongetje droomde ik van amusementsprogramma's. Maar het, het, bij Opsporing Verzocht is het zo... Dat, dat merk ik aan iedereen die daar werkt... zodra je er één keer mee bezig bent... Ontstaat er iets van een soort boosheid en een soort woede richting die daders? Omdat wij, en dat komt met name op, omdat we natuurlijk heel veel slachtoffers spreken, en je daardoor heel goed merkt wat de impact van een misdrijf is. En dat is ongelooflijk. En zelfs bij misdrijven waarvan je denkt, nou dat is niet zo heftig, is het impact op het slachtoffer ongelooflijk groot. En ja, daar ontstaat in ieder geval bij mij een soort van boosheid en woede van hoe durf je nou zo in, in het leven van andere mensen in te grijpen als dader. En, en als je zo nadrukkelijk bezig bent met het zoeken van de dader, heb je hetzelfde idee als die dader, maar dadelijk weet hij waar jouw huis woont, hè? Ja, kijk, ik, ik zeg het maar, ik ben geen Peter R. de Vries, hm? die zelf uh, onderzoekt en aanklaagt en, en, en erop afgaat. Wij zijn natuurlijk een, een, een doorgeefluik van de politie. Ja, maar ja, daar uh, heeft die dader wij nog mee te maken. Nou, die die, die, die stissing, die, uh, die zullen we ook nee. eens even... Ik denk dat de, de, de, de, de meeste daders zien het toch ook als een, als een beroepsrisico, dat ze opgepakt worden. <laughs> die denken nou, het is <laughs> nog niet erg frits, <laughs> dacht de <laughs> man. Die en werkt maar, nou, nog niet bij de politie. Nee, precies, maar goed. Het, nee. het, eh, maar nooit bedreigd, of, nee, uh, nee? nee, nee, nee oh, bijzonder. Nee, nee. Ze gaan Radio 2 hoorde ik ook, de musical ja. komt langs daar. Ja, ik moet. ben natuurlijk een groot musical-fan En dat, dat heb ik eerst op tv uh, mogen doen. Uh, en toen zei ik op een gegeven moment tegen de AVO... Uh, er is nog helemaal geen programma op, op de radio... waar alleen maar musical muziek ja. wordt gedraaid. En het is zo populair. Mag ik dat, mag ik dat doen? En toen zeiden ze, nou prima, je, hebt, uh, je krijgt een, uh, een uur aan, het, uh, aan de rand van de programmering. Ja, dan zit je in de nacht, hè? Ik, ik zit nu in de nacht. Ik heb, ik heb op zondagavond ja. om tien uur gezeten. En ik draai heerlijk een uur lang plaatjes. Mag je zelf kiezen? Ik mag zelf kiezen, ik, ik schuif zelf, ik doe het allemaal zelf, monteer het zelf. Uh, en dat is ook, ook weer een feestje. Ja. Nu klassieke muziek. Ben je ja. dan ook een uh, liefhebber van klassieke muziek? Nee, of ik, moeten ik, ze jou ook wijsmaken ja, wat het nee, allemaal is? Echt, ik val recht in de doelgroep ja. van dit programma. Ik moet overtuigd worden dat klassieke muziek heel bijzonder is. En de moeite waard is om daar eens voor te gaan zitten en naar te luisteren. Uh, en wij hopen dat we dit op, uh, met dit programma dat we gaan bewerkstelligen... door amusement aan klassieke muziek te koppelen dat de mensen die van amusement houden toch eens gaan kijken... en dan denken, ja. hé, hey, het klinkt eigenlijk best mooi. En, en de bedoeling is dat iemand die, die, die het nooit gedaan heeft, dirigent ja. wordt. Ja, we hebben dat... acht bekende Nederlanders uh, gevonden die dat uh, wel eens uh, wil. Eigenlijk waren er veel meer, maar niet iedereen kon. Maar het is toch een jongensdroom, kennelijk, van iedereen. Dat dat, je, ja, hoe dat... is dat nou om voor 65 man te mogen ja. staan die, die echt topmuzici... En hoe krijg je die aan de gang? En als ze aan de andere gang zijn, hoe hou je ze, hou je ze aan de gang? Ja, het is uh, heel spannend. ingewikkeld. Heb je het wel eens zelf geprobeerd? Ik heb tijdens de repetitie heb ik het één keer gedaan. Uh, nou, verschrikkelijk, en je, je gaat eerst wel dood omdat er 65 man naar je zitten te staren. Uh, met een blik van nou kom maar op, ga het maar doen. Nou ja, dan begin je wat met je armen te zwaaien. Dat is het enige wat je denkt. Uh, en je leest ondertussen de noten die zijn. Nee, voor je je dat hoofd. heeft helemaal geen zin. Dat oh. is veel te ingewikkeld nog. Ik hoop dat ze dat in de finale gaan doen. Maar in het begin is dat niet. En te Maar doe je dat dan op gevoel zo? Dan heb je dus geen idee wat je staat te doen. Nee. En in mijn geval ging het veel te langzaam en ik dacht kom op jongens sneller ik ben op een gegeven moment maar tegen het orkest gaan gillen sneller sneller maar ja daar reageren ze ja, Ze reageren alleen op handen ze reageren gewoon op je handen en op je mimiek mm -hmm. en op de sfeer die je neerzet ja ja wat een kunst. Ja. Verrijf, wij vragen onze gasten altijd naar hun nieuwsmomentje uh, van deze week ja. waar kom jij op uit? Ja, ik kan natuurlijk niet om uh, de aangekondigde nieuwe bezuinigingen... bij de publieke omroep door het kabinet Rutte 2. Uh, we, we zijn al bezig met het invullen van de eerste 200 miljoen. En er is nu wederom 100 miljoen ja. aangekondigd. Merk je het bij de AVRO dat er uh, uh, portemonnee uh, uh, krapper wordt? Nou, ik, kijk, die eerste, we zijn nu met die eerste 200 miljoen bezig. En die zijn zo ingevuld, volgens mij, dat de programmering... daar nog niet echt direct door geraakt wordt. Dus ik merk dat niet. We zijn druk bezig natuurlijk met, uh, met de fusievoorbereidingen met de tros. Daar merk je wel wat van. Hmm. Programmatisch merk je ik het gelukkig nog niet, hoewel er natuurlijk wel budgetten gelet wordt. Uh, het moet allemaal goedkoper, goedkoper, goedkoper. En wat, wat, wat, wat, wat is dan goedkoper? Nou, goedkoper Frits, is... je, dat doen we niet? Of uh, uh, nee, dat niet. Maar bijvoorbeeld bij Maestro uh, zou, zou je het ook uh, programma met 13 camera's kunnen opnemen. Dan okay. wordt het nog mooier en heb je nog meer verschillende shots. En we hebben nu uh, 9 of 8 camera's. Weet ja. je, dus zo ben je wel aan het bezuinigen al. Nou, we laten even Henk uh, Hagort uh, horen. Dat is de voorzitter uh, van de Raad uh, van Bestuur van de Publieke Omroep. Uh, hij, was op Radio 1 te beluisteren en volgens hem helpen geen omroepfusies meer aan het schrappen van, uh, of het schrappen van een tv-net. Er gaan nu echt programma's sneuven. Als ik het dan optel, dan gaan wij uh, tussen nu en 2017 voor 155 miljoen euro programma's schrappen. Om u een idee te geven, de totale kinderprogrammering van de publieke omroep kost 35 miljoen. Dus het gaat echt over hele grote ingrepen. Ik denk dat Den Haag eerlijker zou zijn... Hè, want daar gaan dan mijn stemmen op moeten... dan geen dicht hoor je af en toe. Iedereen het zou eerlijker zijn om aan de Nederlander uit te leggen... dit gaat niet over zenders, dit gaat gewoon schrappen... in jouw favoriete programma's. En maak jij je zorgen, Frits? Nou, ik begin me nu wel zorgen te maken. Want ik mis in de hele discussie vanuit Den Haag een beetje uh, visie. Ik hoor nooit dat wij inmiddels al een van de goedkoopste publieke omroepen van Europa zijn. We hebben een. 40% van de Nederlanders kijkt elke avond naar de publieke omroep. Dat zijn heel veel mensen die ervan genieten. Die kennelijk dus uh, belangrijk vinden wat we doen. Um, en ik mis van. Wat wil die uh, uh, regering? Wat wil Den Haag? Hè? Wat ja. wil Den Haag? Nou, kijk, okay, ik ben het er mee eens. We moeten voor informatief en kunst en cultuur. Maar hoeveel mensen wil je bereiken? Als je dat op een hele saaie manier doet. Dan, dan gaat volgens mij helemaal niemand meer kijken. Dus je moet het interessant verpakken, ook met wat meer lichtere programma's. Als u vragen hebt aan Frits Sissing, dan uh, kunt u ze kwijt op deperstribune.nl of twitteren, uh, hashtag deperstribune. De perstribune. Zo is het, paaszaak. Uit, uh, ja, ik lach omdat ik zeg de perstribune... en dan zegt Hans Hogendoor mij als een papegaai naar de perstribune. Hans, moet je niet meer doen. Nee, is Hans een schuld niet. Komt gewoon uit de computer. Een paar mediazaken die opvielen. Steeds vaker wordt in opsporing verzocht... een verdachte crimineel volledig herkenbaar in beeld gebracht... met materiaal van bewakingscamera's. Afgelopen dinsdag toonde het programma Beelden van de rellen in Haren. Uh, in september was dat, de Facebook-rellen. Zeven verdachten konden door de beelden worden herkend. Er kwamen 35 nieuwe tips binnen en... Uh, omdat het daarbij om uh, uh, zoveel verdachten ging... leek het dinsdag bij Opsporing verzocht met een boeve bingo die zich schuldig hebben gemaakt aan bijvoorbeeld mishandeling en openlijke geweldpleging. Ze hebben allemaal een nummer gekregen. Vermeld dat nummer als u een tip over iemand heeft. We gaan beginnen. Let goed op. We beginnen met deze wat dikkere jongen. Die ziet u hier. Hij heeft het nummer 98 gekregen. Wie herkent hem? Dan ook zeer herkenbaar en betrokken bij de rellen. Dit is nummer 286. Het is uiterst belangrijk dat ook deze man gevonden wordt. Want hij wordt er van verdacht die avond onder andere een auto in brand te hebben gestoken. Ja, zijn de de ja, inderdaad. <laughs> er werd nog net geen bingo geroepen nee. nee, en nee, nou, nou, is het bingo geworden? <laughs> nou, kijk binnen een uur na de uitzending waren er al zeven ja. herkend. Dat is voor ons wel bingo. Ja, dat ja. vind ik een mooi resultaat. Maar discussiëren jullie over de vraag: moet je mensen zo zichtbaar in beeld brengen? Nee, dat discussiëren we niet meer over. Is dat voorbij dat Ja, dat, dat zijn we voorbij. ja. Ja, nee, de politie heeft eerst heel lang gezocht of ze zelf deze mensen konden vinden. Daarna hebben we iedereen gewaarschuwd de week daarvoor... van volgende week gaan we jullie tonen, dus je kan je nog melden. Toen hebben vier mensen zich vrij, uh, zelf gemeld. Hm. En dan is het gewoon over. En als je die beelden ziet, wat daar weer gebeurd is... Uh, kan ik daar alleen maar achter staan. Als het aan het nieuwe kabinet ligt, komt er een eind aan het Mediafonds. Dat fonds speelt een belangrijke rol in de financiering van documentaires... in kinderprogramma's drama bij de publieke omroep... zoals Het Uur van de Wolf, NCRV-document, Avro Close-up... Of het fonds met de daad wordt opgeheven, hangt af van het besluit van de Eerste Kamer. Het volgt later. De eindredacteur van NCRV Document, Jelle Peter de Ruiten, vindt het een drama. Nou, dit is een doodsteek voor de, voor de documentaire. Het is een doodsteek voor het drama. Ooit is het uh, Mediafonds opgericht om producties te maken die zich onderscheiden. Dat daarmee onderscheid je als publieke omroep van de commerciële. Dat gaat om actualiteit. Het gaat om uh, drama en documentaire. En vooral die laatste twee genres die worden door het Mediafonds uh, gesubsidieerd. Ik ben er ook boos om. En ik denk dat we ja, moeten gaan nadenken over wat voor acties die ze kunnen gaan uh, verrichten in Den Haag... om te laten merken dat er hier echt een hele domme fout wordt gemaakt. Frits AVO van Kunst en Cultuur ja. leunt natuurlijk ook op dat Mediafonds. Absoluut. En uh, de sigillen in Den Haag, we moeten informeren... maken we programma's die niet voor een groot publiek ja. zijn. Dat kost natuurlijk geld. Ja, en dat wordt dan zo de nek omgedraaid. Ja, zeker. Jammer. Deze week was politie op televisie. Een soort opsporing verzocht, maar dan bij poont. Het was niet voor het eerst op tv. In het voorjaar was het misdaadprogramma uh, al uh, te zien. Verslaggevers gaan dan op uh, boevenjacht. Bevalt uh, blijkbaar goed, want het krijgt nu een vervolg. Vanavond gaan we in een nieuwe aflevering van Politie weer op boevenjacht. We proberen een autokraker op heterdaad te betrappen. En we laten zien dat je op klaarlichte dag een fiets kunt loslijven zonder dat er een haan naar kraait. Welkom bij Politie, het programma waar we kleine criminaliteit keihard aanpakken. Je kent het wel, je bent de Dat de... was uh, jo -Janneke van den Bergke, het programma of, Nee, ik, uh, ik heb uh, ja. deze week te druk gehad met <laughs> mijn eigen werk, Met het dirigeren. dirigeren. Ja. <laughs> ja. Nee, maar er, er is dus een soort pandant van uh, opsporing ja. verzocht, ja. politie uh, uh, genaamd. Uh, is dat een toevoeging, vind je, aan wat er al gebeurt? Nou, ik heb het programma niet gezien, dus ik kan er niet over oordelen. Het gaat maar, eigenlijk uh, ook om uitlokking, hè? Laptop ja, achter in de oh, auto ja, dat, kijk dat, wie uh, had. Ja, kijk, daar zijn wij natuurlijk dan weer niet van, van de uitlokking. Nee, hè? nee. Dus het ligt een beetje aan hoe het gemaakt is. ja. Spannend misschien. Maar kijk, wij zijn niet zaligmakend opsporing sporingverzocht. Dus er kan prima iets naast. Nou ja, het hoor. overleeft al honderd jaar. Jawel, nee, maar ik bedoel wij zijn, dat we niet het alleen recht oh, hebben. O zo, ja, nee, nee. natuurlijk. Nee. Straks meer van Frits Sissing. En dan horen we natuurlijk ook onze vriend Ron van Gouwen in Cassie kijken. Nu, Vliegende kip, Jules van der Wart. Jules. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De, vliegen. de Vliegende kip. De runway 06 in de is 1012. Victor Tango. Tango, Ja, het is uh, mooi weer uh, in Rotterdam, vliegveld uh, 16hoof. Ik zit naast Thijs Liebrechts. En Thijs Liebrechts is oud-trainer uh, van onder andere Excelsior, Feyenoord en uh, PSV, maar ook oud-bondscoach. En hij vliegt uh, uh, heel vaak tegenwoordig. Thijs, sinds wanneer heb je je bij mijn vliegenwet heb ik nu uh, 13 jaar. In 1999 ben ik ermee begonnen. En uh, ja, we vliegen regelmatig. En onze uh, thuisbasis is dus Rotterdam 16 over. En hoe, hoe vaak vlieg je dan? Is dat twee keer in de week? Nou, niet, uh, niet elke week. Maar we vliegen toch ongeveer zo'n 25, uh, 30 uur minimaal per jaar. We zijn nu op de, vlakbij de startbaan, we gaan zo meteen de lucht in. Zijn er nog bepaalde handelingen die je nu moet verrichten? Want je hebt net alles keurig gedaan volgens, ja, volgens het schema. Nou kijk, bij de start-up moet je handelingen verrichten. En dan moet je alles even checken. En dan ga je taxiën. Ja, je moet alleen de taxiways volgen die ervoor staan. Als je nu zo meteen de lucht in gaat, waar gaan we dan heen? Wat is de route? Nou, we starten zoals je misschien al gehoord hebt van runway 06, dat is noordoostelijke richting. En dan gaan we richting Brienenoordbrug, komen we langs het voetbalveld van Excelsior, Kralingse Plas. En dan over de Brienenoordbrug en aan de rechterkant zie je dan ook het fijne Stadion liggen. En dan gaan we een vlucht maken rondom de CTR van Rotterdam naar Hoek van Holland. en daar komen we weer binnen. Papa heeft ready for the party. Ja, kijk nu uh, boven Rotterdam. Uh, ik zie kralingen al liggen, de Fabrino brug. We zijn nog bezig met de uh, hoop aan het winnen. Ga je nog wel eens bij Excel kijken? Nou, het wordt wel wat, uh, wat minder hoor. Dat komt ook. Uh, ja, je bent niet meer zo gebonden aan het voetbal. Volgen volg het nog wel een keer, maar dat is puur krant en televisie. En, uh, dat geldt ook in, uh, voor Feyenoord. En verder, ja, je wil ook nog wel wat andere dingen doen die je vroeger niet kon doen, zoals vliegen. Ja, tot een paar jaar geleden was je nog regelmatig bij Excelsior, zei je op de tribune. Ja, dat klopt, maar ook merk je, je wordt zelf ouder, maar al die mensen die uh, aan het, uh, ook ouder worden zijn, en er zijn dan ook een aantal al overleden. Het is ook niet zo leuk meer. Nou, nee, je kent te weinig mensen. Los van het voetbal is het ook natuurlijk de gezelligheid die je altijd daar hebt. Jules van der Wart in de lucht met de vroegere bondscoach-voetbaltrainer Thijs Liebrechts. Straks meer van de heren als ze Kralingen gezien hebben, uitvoerig. De geluiden op de achtergrond komen uit Groningen. Voetbal, half 1, Henk. Henk, Groningen, NEC. Ja, we hebben vijf minuten gespeeld in de eerste helft. En ik ga even kijken naar een hoeskoop voor de NEC. Die worden aan de rechterkant genomen door Rex. De eerste minuten waren voor, uh, voor Groningen. Maar Rex, de Deen, die legt de bal nu in het halve cirkeltje. En die gaat die hoeskop nemen. En eens kijken of dat wat oplevert voor de NEC. Wat toch wel succesvol is geweest in uitwedstrijden. Tien punten in uitwedstrijden. En maar slechts drie thuis. De hoekschop heeft helemaal niks opgeleverd en bovendien is een speler van FC Groningen geblesseerd in het 16-meter gebied blijven liggen. Het is zo'n wedstrijd rondom de staat van het linker rijtje en de kop van het rechter rijtje. De kop van het rechter rijtje is Groningen en de NEC staat op een negende plaats en het verschil is 2 punten. Zes minuten gevoetbald, spel ik stil, 0-0. De gast dit uur op de perstribune Frits Sissing. Vanaf donderdag op Nederland 1 te zien met het nieuwe programma, de nieuwe show Maestro. Bekende Nederlanders die zich verdiepen in het vak van dirigent. En, TV-presentatrice Catharine Kuil neemt het dirigeerstokje ter hand. Acht bekende Nederlanders maken zich op voor de grootste uitdaging van hun leven. Het dirigeren van een 65-koppig orkest met de beste muzici van Nederland. Goed <tom> <hijen> ah, gedaan! Dank wel. <tom> het zit erop, het zit erop. <tom> Dat oh. hartstikke goed volgens mij, maar ik heb er helemaal geen verstand van. Daarvoor hebben we onze deskundige jury in huis gehad. Isabel. Ja, ik, ik, ik vond het niet zo best eigenlijk. Nee, <laughs> ik vond het hartstikke aardig van het publiek dat ze meeklapt. Maar uh, sorry, Katharina. Nou nee. ja, jou, maar... Nou, dat kan gebeuren. Ja. Ja, het publiek is het er niet mee eens, maar dat geeft niet. Die ja. zitten niet in de jury. Ja, de Avro uh, Frits neemt het neemt risico. Klassieke muziek. Ja, op voorhand klinkt het als een risico natuurlijk. Klassieke muziek, dat is altijd een hoge drempel. Time. Uh, maar we koppelen het aan amusement en ik moet zeggen... we hebben nu drie afleveringen opgenomen en het is verrassend leuk uh, aan het worden. Uh, dus het, het kan best amusement meets klassiek. Ja, ik denk dat heel veel mensen niet eens doorhebben dat het misschien wel over klassieke muziek gaat. Zo leuk wordt het. Ho, hoezo zou ik dat niet merken? Nou, het wordt zoveel gelach in het programma. <laughs> en dat verwacht je helemaal niet bij klassieke nee. muziek. Je verwacht alleen maar ernstige gezichten. Maar het publiek, de jury, zelfs de orkestleden, die hebben ontzettend veel lol. Want die moeten toch iets doen wat ze niet gewend zijn. Namelijk naar de dirigent luisteren en gewoon dan verkeerd gaan spelen. Uh, en dat levert enorm veel communicatie. Doen ze dat wel ook? Want ik ja, uh, kan ja, me ja, ja. voorstellen we dat hebben, je als muzikus ja. dat toch niet op je geweten wil hebben. Nee, dus we hebben wel heel indringend een aantal keer met ze moeten praten. Maar ze zien nu ook in dat, als, uh, dat het zo helder wordt als het verkeerd gaat wat hun vak inhoudt. Dus het is voor hun ook alleen maar leuk. Ja, je, je zei uh, bekende Nederlanders, Catherine ja. Keil... Ja, onder andere. Uh, uh, ja, onder andere namen, rugnummers, wie zijn ja, het? Ja, Michiel Romein, uh, Joep Sertons Michiel Romein van Jiskevet. Joep Sertons van Goede Tijden, Slechte Tijden. Tanja Jes, actrice onder andere oh, ja bloedverwanten bij de AVRO. Walter Kroes, Viva ja. Hollandia. Wat <laughs> leuk van, dat jullie ook, uh, ja, ja, ja zeker. Ja. Een kleine Vieserik, een rapper. Ja. Bij het grote publiek misschien nog niet helemaal bekend. Um, en wie hebben we nog meer? Lennet van Dongen, cabaretière. Ja. Het is een heel gezelschap. Uh, en jurylid, een van de juryleden is violiste Isabel van Keulen. Goedemiddag, mevrouw van Keulen. Goedemiddag ook. Ik hoorde, ik hoorde u net, uh, geloof, ik geloof dat u dat was, die zei goed gedaan. Ja, ja, <laughs> ja. absoluut, maar met een kritische taal. Ja, ik was, ik, als je zegt goed gedaan, dan zit daar toch in, het kan beter. Ja, natuurlijk, daar zijn ze er ook voor. Ze moeten in acht, acht, acht afleveringen toch het, het leren, of in ieder geval het proberen te leren. Ja, wat, wat, u, wat u zit in zo'n hè? wat is er moeilijk aan dirigeren? Uh, nou, kijk, dat leren zit niet overnight. En daarom vind ik het heel goed dat het onderstrepen dat het natuurlijk ook een mengeling is van amusement en klassiek muziek. En het is gewoon uh, het is heel erg grappig als dirigent. Dat je natuurlijk geen geluid te maken. Dus er is eerder kans dat je het kan. Dan dat je bijvoorbeeld viool leert in acht weken. En uh, het is gewoon uh, heel erg grappig als iemand een dirigeerstok geeft en een stuk wat hij wel kent. Hè, van de radio of van een uh, van een achtergrondmuziek of zo. En dan zegt hij van nou doe dat maar. En dan toch wel te zien dat het zo makkelijk toch ook weer niet is. Maar ze worden ook gecoacht en er wordt een hele hoop omheen ja, gedaan... om ze toch iets bewuster te maken van het feit dat het gewoon hartstikke moeilijk is. Ja, want het is niet zomaar wat met je handen zwaaien en denken... want dat komt wel goed. Dat denken dus heel veel mensen, maar dat is natuurlijk toch niet... Nee, dat is natuurlijk niet. Nee, nee, nee nou, nou, en dan, dan staat daar iemand. En u bent, uh, u bent ook uh, violist, hè? Dus uh, u kijkt naar zo'n dirigent. Waar, waar let u altijd specifiek op als, als de dirigent uh, voor het orkest staat... En iets vraagt aan het orkest. Nou, er zijn twee of drie dingen heel belangrijk. Ik vind het belangrijk dat een dirigent iets te vertellen heeft... want muziek is iets zonder woorden... dus het moet ook overkomen wat begrijpelijk is voor het publiek. Het moet ook voor de muzici begrijpelijk zijn. Dus als een dirigent ineens een, een opmaat of een, een begin aangeeft... Ja, dat gaat soms fout, want je moet het ook voorbereiden. Als je iets zegt, dan haal je ook eerst adem. En dan zeg je iets. En dat moet je allemaal leren, want het is niet zomaar even naar rechts slaan of naar boven slaan. Nee, wat, wat, we, uh, hebben die kandidaten dan een partituur voor zich liggen? Uh, wat, ik ik het Ik geloof ja, het niet. Volgens mij kunnen ze geen noten lezen. ze krijgen wel allemaal de partituur. Ja. Maar dat is voor hen nu nog te, te lastig. Absoluut. Dat, maar dan maar gaan ik, ze binnenkort wel coachen. En ja. briefjes gewoon van uh, na vier tellen, gebeuren oh. dat en dat. <laughs> ja. En ook naar de trompet kijken of zo. Dat is ja. heel slim. Want ja. Ik zo ja, op... kom je er ook. Ik, ik, ik kom zo weer bij u terug, mevrouw Verkeunen. Maar uh -huh. Henk Kok heeft nieuws in Groningen. Het is 1-0 geworden voor FC Groningen. Groningen mocht een hoekschop nemen aan de rechterkant van het veld. De bal die werd uh, ingekopt door uh, Van Dijk. Niet uh, goed gestopt door Babos. Die liet de bal, maar even los. En ik dacht dat de Leeuw uiteindelijk het laatste beslissende tikje gaf, die is altijd attent. En de Leeuw maakt inderdaad zo'n vijfde doelpunt voor FC Groningen 1-0. En we hebben 12, 13 minuten gevoetbald. Ja, genoteerd Groningen Nek 1-0. Catharine Keil, goedemiddag. Goedemiddag. Catharine, ik ben benieuwd. De AVRO belt en vraagt, wil jij voor een gaan staan? Wat is jouw reactie? Nou ja, een, een domme reactie natuurlijk, <laughs> want je denkt dat het makkelijk is. Bij alle dingen die eruit zien alsof het makkelijk is, weet je wel. Dus ik dacht, ach, dan leer ik wel even. Nou, wat dat betreft heb ik een goede les geleerd, want het is waanzinnig moeilijk. Wat is er moeilijk aan? Nou, in de eerste plaats zitten daar natuurlijk 65 mensen die jarenlang hebben gestudeerd om een instrument te leren bespelen. En dan kom jij daar als broekie en jij zal hun even vertellen hoe het moet. Dat is alleen al iets wat natuurlijk meteen misgaat. En, en uh, ja, dan moet je natuurlijk veel van muziek weten. Je moet er gevoel voor hebben. Je moet maat kunnen hm. houden. Je moet het goed met het orkest kunnen vinden. Ja, ja, beantwoord nou. die vraag is die je nu stelt. Heb jij dat allemaal? Nee dus. <laughs> <laughs> en leer je wel... Ja, je leert wel. En, uh, en, en ik, ik, uh, ik ben ook uh, zeg maar heel uh, leergierig. Ik uh, wil gewoon de beste dirigent van Nederland worden, zeg maar. Ja, nou, dat is een mooi streven. Uh, en je, je maakt voor... Ik vraag even aan Isabel van Keulen, zonder dat we nou het hele programma gaan verklappen. Uh, zit er toekomst uh, in Katharine Keij? Nee, Keil? dat moet je niet vragen. Ik dat vraag ik, het. Ik denk uh, dat iedereen gewoon... alles kan leren. Ja, ja, absoluut. Ik, ik vraag het en de antwoordgever <laughs> ga, bepaalt uh, de inhoud van het antwoord. Dames. <laughs> iedereen kan alles leren. Ja? Ja. En was Katharine echt wel dat je zegt van het uh, is print en dat ja. is heel goed. Je moet ook heel, als je zo aan zoiets meedoet, ja. Ja, moet je kritiek ook kunnen hebben. Maar je moet ook echt open zijn om iets te willen mm. verbeteren. En ik vind het heel leuk dat Katrien zegt. Het, is, het ziet er heel makkelijk uit. En dat ja. is weer een teken van een goede dirigent. Dus zo zie je maar weer, als je het dan ja. probeert, valt het een beetje tegen. Dat is helemaal niet erg. Dat is juist mm. heel goed om dat eens aan te stippen, denk ik. Ja, zeg Katrien, uh, ja. Ja, wie weet wat er nog in het verschiet ligt? Uh, ja. Je hebt <laughs> het, uh, uh, het televisieprogramma maken. Je hebt er uh, heel veel al gedaan. Je, hier een nieuwe carrière. Of, uh... ja. Je moet altijd openstaan voor nieuwe mogelijkheden vind ik. Dat, ja. uh, hè? Er zijn, altijd, er zijn altijd dingen geweest in mijn leven waarvan ik dacht, nou, laat ik het gewoon proberen. En dan kan ik tenminste mm. zeggen dat ik het gedaan heb. En als je het niet probeert, dan kan je ook niet weten hoe het zou zijn geweest. Nee, dat is absoluut waar. He, maar heb jij iets van muzikale achtergrond? Of is het nou, ik zou je vertellen, door. ik uh, heb dus wel ooit een instrument ja. bespeeld. En ik dacht dat ik noten kon lezen. Ja. Dat kan ik ook. Maar nou moet je eens een partituur. Dat zijn dus ja. gewoon <laughs> 36 instrumenten tegelijk of zo. Nou, my goodness. Man. Een ja. duizendje gewoon. Ja. En nog even aan uh, Isabel van Keulen. Vraagt. Moet een dirigent ook uh, van huis uit uh, een, een instrument kunnen bespelen? Of is dat niet de vereiste eigenlijk? Ja, het is wel een vereiste. Ik, denk zelfs, ik geloof zelfs één of twee instrumenten. Ja, ja. in dat het is een opleiding van zes jaar. Dat is niet ja, ja. zomaar iets wat is, je zomaar leert. Hè? Het is dus ja. niet zo... Uh, je kan niet in het orkest, gaan er maar voor staan. Hè? Zoals u bij het voetbal zegt, jij maar in het doel staan. Want uh, van voetballen heb je niet veel hout. Met niks kan je het zo. <laughs> toch, je moet toch alles studeren. Ja, dat is waar. <laughs> Dames, dank jullie wel. Dank je Catharine Kuil en uh, Isabel van Keulen. Uh, Frits, uh, je, je, je gaf al even aan, ja, ik heb het ook, ook geprobeerd. Ja. Hoe kijk jij nou naar die kandidaten? Want die proberen dat week in week uit. Hè? Ja, ja daar nou, valt er wat, wel één af telkens. Ja, maar, maar wat, ik, wat ik ontzettend uh, leuk vind om te zien, is dat ze zo uit hun comfortzone ja. worden gehaald. Dat ze allemaal ongelooflijk zenuwachtig zijn. Ja, we zijn nu in de derde week en nog steeds zijn ze zenuwachtig. En op het moment dat ze op moeten, staan ze echt te bibberen. En, en je ziet het ook gewoon in hun ogen als ze voor het orkest staan. Sommigen raken halverwege het stuk gewoon echt de weg kwijt en hebben geen idee meer waar ze zijn nee. wat ze aan het doen zijn uh, en aan, aan het eind van het stuk herpakken ze zich bijvoorbeeld weer. En dat is heel fascinerend om te zien. Ja, ik wil toch nog ook even naar dat orkest, hè, want ja. daar, die krijgen dan te maken met uh, onervaren BN'ers. Ja. En al even stipte ik het aan, een orkestlid wil gewoon ja. goed spelen. Ja, die wil absoluut. die viool laten klinken ja. zonder dat er iemand uh, wild voor dat orkest staat te zwaaien. Ja. Nee, het zijn echt top. Hoe ogenzien. krijg je dat orkest nou zo ver? Om... Nou, dat is, dat is uh, we, één, we hebben veel met ze gepraat. Twee, we hebben de afleveringen uit het buitenland laten zien, want het is een programma van de BBC... Um, en je moet af en toe weer terug naar het orkest tijdens de opname. Ze zeggen, jongens, denk eraan, dit was de opdracht. Volg die dirigent. En als je uh, een solo hebt en je wordt niet aangestuurd door de dirigent... moet je gewoon niet starten. Een nee. met, met, um, ze hebben uh, inmiddels de eerste aflevering gezien... en ze begrijpen nu wat er gebeurt. En hoe belangrijk het is om, om te ervaren hoe het is om te dirigeren... en wat een symfonieorkest eigenlijk doet... Als zij laten zien dat het ook mis kan Wat, gaan. Hoe groot is het orkest? 65 man. Oh my goodness. Ja. En dat zijn natuurlijk allemaal verschillende secties. hierin. dus ook voor die dirigenten Die hebben net een lesje gehad van wie zit waar. Waar zit het koper? Nou, voordat je dat door hebt, terwijl je zenuwachtig bent. Dat ze rechts zitten. En dat de violen links zitten. En links achter de pauken. Ja. En dat je die... Ja, het is, het is fascinerend. Dus, dus, dus ik, ik, ik kan als kijker ook heel veel lachen. Als dat orkest ja, nee, lekker meedoet ja. met die wilde armgebaren. Ja, nee, nee, maar, arm. maar het orkest zelf zit heel erg oh. te lachen. Oké. Okay. En, en uh, uh, wat spelen ze? Wat krijgen we te horen? Nou, het zijn vooral natuurlijk in eerste instantie de, de grote bekende klassieke stukken. Uh, uh, aan de uh, blauwe, schöne blauwe donau van Strauss die we allemaal kennen van Rieu. We hebben een aflevering met hele bekende filmmuziek. Dus het, het is heel herkenbaar voor mensen. Mensen kennen de stukken. Ja, dat weet ik zeker. Dus nee, laten ze we zeggen, het is de bovenkant van de, de klassieke ja, muziek. En want mensen thuis moeten natuurlijk kunnen ook kunnen horen dat het misgaat. Als het te langzaam gaat, te snel, of, of ze gaan hmm. dwars door elkaar heen spelen. Nee, het is voor iedereen toegankelijk. Ja, en uh, heb jij nog meegemaakt dat die orkestleden dachten... ja, nou, ik speel gewoon door. <laughs> het, het kan ja, me niet schelen. Ja, je hebt hier en daar natuurlijk wel eens af en toe een moment dat je zei... van ja, ik heb de dirigent het niet zien aangeven, maar ik heb het wel gehoord. Um, dat gebeurt ja. natuurlijk wel in de hitte van de strijd. Zo'n orkestlid zit ook midden in een stuk. Ja. Dus die, die kijken natuurlijk niet de hele tijd alleen maar naar die dirigent. Zeg, en dat stokje, ja. heeft hij ook nog een functie? Of is dat meer ja, de de extra deftigheid aan nee, bij de handen? Nee, het is niet een deftigheid. Het is een soort verlengstuk natuurlijk van je arm. Want je moet soms kleine bewegingen en soms grote bewegingen maken. Dus dat wordt opvallender met dat stokje. Maar onze BN'ers, de een wil wel met een stokje, de ander wil niet met een stokje. Dat schijnt ook wel heel persoonlijk te zijn. Of je dat lekker vindt of niet. Ja. En uh, is het zo dat ze dan aan het eind, zoals bij het nieuwjaarsconcert... Einde concert gaan, gaat de dirigent opzij <laughs> en dan uh, de hele zaal kijkt... Wacht eens vol, zou die nog een keer terugkomen? Als die durft, in jullie geval. Ja, ja nee, de, nou, bij ons zijn er een aantal binnens die mm. willen heel graag wegrennen dan. Ja, <laughs> die <laughs> zich niet meer laten zien. Maar Alex, haal, uh, haal ik ze wel terug. <laughs> Onze tv recensent Ron Vergouwen met zijn rubriek Cassie Kijken. Was er nog wat op tv deze week? Kastje kijken met Ron Vergouwen. Ja, het kan zijn dat het u ontgaan is. Maar SBSS heeft sinds een paar weken een nieuwe zaterdagavondshow. Het draait om het hypnotiseren van bekende Nederlanders. Want dan kun je hele lollige dingen met ze uithalen, is de gedachte. Eén van jullie is twee dagen lang met onze hypnotiseur op stap geweest. Maar kan zich daar niets van herinneren. We hebben alle bijzondere gebeurtenissen die dag met camera's vastgelegd. En vandaag. Laten we de beelden zien. Welkom bij Van Je Vrienden Moet Je Het Hebben. Ja, Nu schijnt het volgens SBS ook zo te zijn dat niet iedereen geschikt is om gehypnotiseerd te worden. Maar oh, oh, oh, wat een toeval. Laat de godmother van SBS6, Betty Brard, daar nou wel voor geschikt zijn. Ja, weet je, het hele ding is dat je weet dat je iets gaat doen en dat je dan later denkt, wat heb ik nou toch gedaan? En als je het dan weer terug ziet, denk je, ik heb het niet gedaan. Nou, heel even leek het erop dat we na Rasti Rostelli, Uri Geller... en de hypnoseshow van, jawel, Jan Smit... even klaar waren met dit soort vreselijke giebelshows. Maar SBS weet er met een soort ik hou van holland studio studioshow... met Rick en Rom Brandsteder toch weer iets nieuws van te bakken. Waarbij men moet raden hoe de gehypnotiseerde ster... reageert op allerlei dilemma's. Bijvoorbeeld als Patty Bart denkt dat ze als astronaut op weg is... Naar de maan. Welke historische woorden zet als ze op de maan landt? Is dat A, eindelijk op de maan? B, kleine stap voor mij, maar een grote stap voor alle vrouwen op de wereld? Oh ja. Of C, is dit het nou? Wat een kale bedoeling. maar ja. dan over C. C. Ja. Team van Rik, wat denken jullie? ja Ik kan u natuurlijk heel makkelijk gaan zeggen dat deze zweverige pulp het kijken niet waard is. Maar dat heeft u gezien de kijkcijfers zelf ook al wel door. Nee... Dan zagen we Patty en al die andere sterren liever te pletten vallen van de duikplank. In sterren springen. Daar kon ik zelf de amusementswaarde ook nog wel van inzien. Paul de Leeuw ook, en die heeft dan nu in zijn laatste tv-show een parodie opgemaakt: sterren sterven. Geen hey, wat is inmiddels 75 jaar Jacques nee, maar Jij gaat dood. Het gaat niet om dat oh, Jij hebt oh, oh, het zo oh, al opgegeven. Oh, dat is goed nieuws. Nee, hey, we <laughs> gaan gelijk hebben. We moeten we reanimeren! Het is grootste ja. jurylid ja. van Nederland! Ja. Help! Help! Je gaat een Want Die gaat wel iemand bellen? Gaan we eerst bellen? Nee, nee. Nee, nee, nee, eerst kijken of Eet je poedervang. Je boulevard. gaat schudden. Ja, hij dood. ja, helaas was de titel lolliger dan het item zelf. Maar de sterren zijn maar wat blij dat hun vriend Paul de Leeuw ze weer even in de spotlights wil zetten. Als er deze week dan al een ster is gestorven, dan is het natuurlijk Bram Moscovic. De media maakten hem groot en nu maken ze hem massaal af. Jord Kelder in de wereld draait door voorop. Is dit dan voor jou ook een heugelijke dag? Ja, heugelijk. Kijk, uh, ja, Matthijs, het is een heugelijke dag. Voor de advocatuur vooral. Maar gelukkig blijft voor die arme Bramsen Boulevard-collega... Albert Verlinde nog wel vierkant achter hem staan. Wat er vandaag ook over ons als programma heen is gekomen, is enorm. Want meteen werd door RTL Nieuws gebeld en door Po-nieuws... wat voor RTL Boulevard betekent. Nou, daar kan ik meteen van zeggen. Bram zit hier al jaren, dat doet hij fantastisch. Hij is één van ons team, dus hij blijft hier ook gewoon zitten. En het feit dat dit gebeurd is, betekent niet dat de man ineens geen kennis meer heeft van uh, alles wat er op juridische ja. zaken gebeurt. Ja, het is één grote vriendenclub bij RTL. Dat zagen we ook deze week bij RTL Nieuws. Normaal krijg je daar rond half acht toch het belangrijkste nieuws van de dag te zien. Maar afgelopen donderdag moest deze rubriek ons opeens lastigvallen... met de verhuisproblemen van een van de RTL-collega's. Een bijzondere verhuizing in Lent, bij Nijmegen. Een boerderij uit 1850 wordt daar in zijn geheel... 800 meter verplaatst. Op de plek van die boerderij komt een brug. Het gaat om de woonboerderij van onze eigen weervrouw Margot Ribbrink. En Margot hoopt dat ze vanavond in haar eigen bed op een nieuw adres kan gaan slapen. Ja, heel grappig hoor, zo'n boerderij op wieltjes. Maar om daar nu een uitgebreide reportage van te maken... volgens mij was het toch ook wel wat steviger nieuws deze week. De wereld Wereldrijd Door had trouwens ook een twijfelachtig item. De Turkse crimineel Özcan Aykion mocht daar zijn debuutroman komen promoten. En als snel weer duidelijk waarom hij bij Matthijs op de koffie mocht komen. De redactie had namelijk wel als voorwaarde gesteld... dat hij dan iets lolligs over collega-schrijvers zou gaan zeggen. Daar las ik in, de meeste schrijvers zijn hufters. Ik haat schrijvers. Je haat schrijvers? Ja. Wie een bijzonder. Het is een man met een snor. Kader op donna. Ja, die mag ik helemaal niet. Je, je komt wel met de knalde literatuur binnen, zeg. Ja. Ik vind hem echt een symbool van de klassieke migrantenliteratuur in Nederland. Wat het vaak toch over hetzelfde gaat. Over, uh, over een thuisland met een berg en een pratend schaap. Ah. Dat soort boeken. <lacht> Jan! Ja. We hebben een goede, goede uh, talkshowgast. Ja. Die is niet bang hey. hoor. Nee, <lacht> nee. hou vast. Ja, altijd goed voor de kijkcijfers. Iemand die is collega's afbrandt. Matthijs blij en Euskan heeft weer lekker promotie voor zijn boekje gekregen. Hij zal waarschijnlijk nog wel een keer terugkeren bij zijn nieuwe varen vrienden. Zolang die tenminste zijn amusementswaarde behoudt. Maar de vraag is hoe lang dat nog zal duren, want zoals Henk Wesbroek ooit al zo'n beetje zong, één keer trek je de conclusie, vriendschappen op tv, dat is meestal een illusie. Kasten kijken met Ron Vergouwen. En als u de fragmenten wil zien bij alle geluiden waar ons zojuist over vertelde, dan kunt u die vinden op deperstribune.nl. Onderdeel kastje kijken. Frits Sissing, Maestro, begint donderdag. Ja, ja. half negen, Nederland, Nederland één. één. Maestro, je komt weer van de showtrap af. Is dat toch de. Mm. Nou ja. Ja, het is, het is amusement. Eh. Ja, ja, het is ja. amusement. Zonder trap deze keer. <laughs> nee, maar jij bent wel een liefhebber ja. van, uh, laten we zeggen, toch de glamour die bij dat soort programma's hoort. Ja. Ja, nee, dat vind ik, vind ik een leuk onderdeel. En ik, ik hou van amusementsprogramma's. Ja. Ik, ik heb daar zelf al, altijd als, als consument van genoten. En geniet er nog steeds van. En ik vind het leuk om dat te mogen brengen voor andere mensen. Kun je herleiden waar dat vandaan komt? Ja, dat wordt vaak gevraagd. Er nou ja, moet ergens ik, in jouw ja, jeugd nee. iets zijn gebeurd. Ik wil niet zeggen misgegaan. <laughs> nee, ik denk. Ik denk ik, ik, de programma's die ik doe. Uh, misschien op opsporing verzocht. Na, uh, ben ik altijd een soort gastheer. Ja. en dus ik heb voor mezelf maar gewoon. Ik vind het leuk om mensen een, een prettige avond, een prettige uur, uh, een prettig verblijf te bezorgen. En ik heb de laatste week als, als ik nou mensen thuis te eten krijg, dan moet het ook goed voor elkaar zijn. Dan staan ja. er niet alleen een shippie op tafel, maar dan maken we wat lekkere borrelhapjes Maar Had vandaag, je ook over voor... op opsporing verzocht? Uh, nou ja, dat, dat, dat is natuurlijk Want dat lastig. Zijn jullie heel somber. Uh, ja, ja, maar dat, dat streng. Ik, nou, dat is streng, maar... ik, ik sta daar niet hm. te huilen. Uh, ik probeer, nee. het, zakelijk, ik probeer daar het wel zakelijk te brengen. Maar ik ben daar wel gewoon uh, in die zin de gastheer... dat ik de schakel ben tussen de politie en het publiek. Ja. Alleen ik pas me wel aan, aan het soort. En moeten jullie nog steeds de vragen stellen die de politie opgeeft? Uh, ja, in, in die zin. Wij, daar gaat natuurlijk een redacteur van ons naartoe en die gaat met hun in gesprek. Wat zijn jullie vragen? Waarom hebben jullie deze vragen? Hebben jullie ook andere vragen? Inmiddels... Ik heb als kijker altijd andere vragen. Dat, maar dat begrijp jij. Ja, weet je, ja... ja nee, kijk, sommige dingen uh, mag, mag je niet zeggen. Mag niet zeggen, omdat dat in, in het belang van het onderzoek is. Kijk, Wij staan echt in dienst van het onderzoek. Dus ik, uh, we hebben natuurlijk heel vaak bijvoorbeeld dat een zaak. S ochtends heel groot in een landelijke krant staat. Waar we alle details worden genoemd die wij niet noemen. Nee. En dat is slikken. Uh, maar als het in het belang van het onderzoek is... uiteindelijk moet die uh, dader als hij gepakt wordt uh, uh, veroordeeld worden. En dan wil ik het niet om geweten hebben dat die rechter zegt... ja, nee, maar dat had je kunnen weten... omdat je in opsporing naar opsporing verzocht hebt ja. gekeken. Was het voor jou pijnlijk dat de AVRO stopte met... Uh... De, de, de zoek, toch? Het programma op zoek naar Evita, ja, Jozef, noem ze op. Kijk, dat, is, dat, is een, dat ging naar de commissie. Uh, ja, dat, is, dat, dat was een proces wat al twee jaar liep. De ging, discussie ging natuurlijk over het is een duur programma. En uh, we deden het vier keer met Stage Entertainment. Uh, dus ik wist al lang dat het eraan zat te komen dat het ging stoppen. Mm. Uh, ik vind het wel weer een voorbeeld dat uh, amusement. Uh, ook, uh, uh, ook informatief kan zijn. Hè? Ja. We hebben de musical daarmee wel op de kaart gezet. En als het naar de commerciële gaat, de opvolger... die voor de, de uh, Night Fever de hoofdrolspel... was niet zo'n groot succes ja. als op zoek naar. Dus het is niet altijd een succes als maar het naar dacht, de commerciële gaat. Nou goed, de, uh, weet je, zo gaan dingen. Maar ik dacht bij Strictly Condensing... waarom mag Frits dat nou niet presenteren? Waarom staat Reinhard Oedemans daar? Nou, dat, dat heeft twee redenen. Eén, uh, uh, men wilde graag nog een grote amusementspresentator ja? bij de AVO hebben. En er kwamen twee grote programma's aan. Strictly en Maestro. En die kan je niet allebei doen. Dus de AVO heeft gekozen om mij op Maestro te zetten... omdat ze dat iets meer uh, ook bij mij vonden passen... en denk mm. ik minder bij Rijnhoud. En dus ging Rijnhoud naar Strictly en die kon dat zelf ook mooi produceren. Ja, ja. ik wou zeggen, hij, uh, <laughs> hij is ook de grote man uh, daarachter. Maar binnenkort nog uh, een avond tegen kanker, hè, Ja, 28 november Ja, uh, woensdag 28 november, sta op tegen kanker... gaan we weer heel veel hopelijk, donateurs werven voor het kankerfonds. Ja. Want het, uh, het blijft gewoon nodig om veel geld voor het onderzoek uh, binnen te halen. Heb jij nog één wens dat je zegt... van dat wil ik zeker gedaan hebben voordat de deur... Bij de AVO dicht gaat? Mm, nee, als je mijn lijstje ziet, en je hebt het aan het begin van het programma gehoord. Het is al aanzienlijk. Wat zou ik nog moeten wensen? Als we maar voorlopig even doorgaan, dat vind ik al lang leuk. Frits, ik wens je een mooie lange carrière bij de AVRO. Leuk dat je En vooral zijn. korte termijn succes met Maestro. Dankjewel. Donderdagavond allemaal kijken natuurlijk. Half negen, Nederland 1. Dus 8 november. De perstribune, het volgende uur met als gast Jeroen Staathof. Hij is uh... beleidsmaker voor atleten.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 Hij zit er weer. In. Fritsen in de pers En de slotfase in langs de lijn. En ook heren Veenpex Vol. Staat achter de bal. En de redding is daar. Pente Feyenoord. Van een geweldige aanval uit het poepje! AZVV. Nee, die penalty die wordt gestopt in eerste instantie. Maar in tweede instantie gaat die er dan toch in. En om half vijf, dak RKC. ja, nummer 3 hoor. En ook Formule 1 Autosport en Hockey. NOS langs de lijn. Zometeen om 2 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.